Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma rabbi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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أسبق الحديث كتاب الله تعالى، وقرر هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة. أما دعاء، أيها المسلمون. Uwseekum wa nafsi awwelen alafi wal muhti' bichaqwa Allahi azawajali. Geachte broeders en zusters in de islam, deze khudde wil ik beginnen met een mooie hadith, een mooie overlevering van Rasool sallallahu alaihi wa sallam. Rasool sallallahu alaihi wa sallam zah aan ons, dat er een stuk vlees is in ons lichaam, als dat stukje vlees goed is, dan is de rest van het lichaam goed. Als dat stukje vlees in ons lichaam slecht is, dan is de rest van het lichaam slecht. Wat is dat stukje vlees, graag de en zusters, die wij altijd moeten proberen om schoon te houden? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt, inna fi gesadi mudwa, iza salahat solaha gesadu kullu, wa iza pasadat pasadar gesadu kullu, ala wahi al-kalb. Dat stukje vlees in ons hart, dat wij like, moeten reinigen, geachte broers en dat is ons hart. Broers ik wil het vandaag hebben over de tazkiat an nat het reinigen van onze ziel. Deze titel Taschiatum Nats wil zeggen het reinigen van de ziel. Met andere woorden, onze ziel, onze nats kan vuil worden de broers en zusters. Het is dan ook nodig om onze nats, onze ziel, onze ego, jezelf van binnen, van tijd tot tijd schoon te maken, de broers en zusters. We maken ons huis schoon. We maken onze auto schoon als hij vies is. We maken ons lichaam schoon als hij vies is. Maar vergeet niet kachte en zusters. Er is ook iets anders dat vies wordt. En dat ook de zakka, Dat ook verschoond moet worden. En dat is onze nas. Onze ego. Onze zielen. En wat betekent de tasdigha? Tasdigha komt van het woord zakat. En we weten allemaal, zakat is een van de vijf van de islam. Zakatul maa'n islam bestaat uit vijf zienden. zal de shahada, Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dat er niets en niemand is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. En dat Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam zijn boodschapper en zijn dienaar is. De tweede zaal is het verrichten van de salah. De derde zaal is de vasten. De vierde zaal is het geven van de zakat. En de vijfde zaal dat is de hajj. En wat betekent zakat? Zakat betekent reinigen. En zuiveren. Die 2,5%, achter de zusters, die wij jaarlijks aan zakat weggeven aan de arme mensen, heeft de bedoeling dat wij onze maan, heeft de bedoeling dat wij ons geld en onze bezittingen gaan reinigen. Hoe reinigen wij ons bezit? Gaan wij met onze geld en met onze geld en van alles en nog wat onder de kraan met zeep en water onze maan, van onze geld gebeurt één keer per jaar en dat is door het weggeven van 2,5% aan de armen. wordt woordje Tanskia komt van het zakat en het betekent de slechte elementen, de kwade elementen en jouw ziel halen, en zo nachts halen. Met andere woorden, Tanskia to'n nachts betekent het kwaad het fijnen van je nat schoonmaken. Het betekent ook dat we, zoals jisters, tijdens die hele nacht kritisch naar jezelf kijken, zodat jezelf wordt verbeterd. Allah Subhanahu Wa Taala zegt in de Koran in Surat Noor 42: 25, wa laulatul Allah ya aleikum wa rahmatuhu ma zaka minkom min ahd abada wa atim Allah yuzaki yasha. Wallahu um en als het niet voor de kunst van Allah subhanahu wa ta'ala zou zijn door de van Allah, dan zal hij nooit een van jullie reinigen. En hoe reinigt Allah subhanahu wa ta'ala ons? Door onszelf eerst te reinigen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Inna Allaha la yugayiruma bi alim, hatta ma bi anfusihim. Dus je moet je nachts, Anfous is het meer van nachts. Je moet eerst bij je nachts beginnen. Je moet bereid zijn om jouw nachts te veranderen. Dan pas gaat Allah subhanahu wa ta'ala jou reinigen van jouw nachts, schatulzachzusters. En wat is deze nachts, de sisters. En hoe wordt onze nachts vervallen, schatulzachzusters? Een andere woord die je ook al vaak hoort een naks, is het wordt een roer? Roer en naks, worden betalen afwisselend door elkaar gebruikt. En er komt eens in de lachatie naar Rasool sallallahu alaihi wasallam en die troepen aan Rasool sallallahu alaihi wasallam wat is dit een roeh? Wat is dit een naks? En Allah subhanahu wa ta'ala zei wa alu hula ta'ali roer? Kuli min amri rabbi wa ma outeetum min al illa konina. En zij praten jou o Muhammad over deze rook. Wat is deze rook? Hoe zit deze rook eruit? Zeg, kuli min amri rabbi. De roof behoort van de zaken van Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma outeetum min al illa konina. En jullie zijn slechts een klein beetje en een klein beetje kennis gegeven over deze roer. En de roer behoort tot de Gaudiyaat. En wij geloven op de eerste plaats in de Gaudiyaat. In de ongediende dingen waar we over Allah subhanahu wa ta'ala ons vertelt. Allah subhanahu wa ta'ala ons vertelt ons over de Jannah. We hebben de Jannah gezien. Allah subhanahu wa ta'ala vertelt ons over de jahannam, Over de hel en het paradijs. En het leven in het graf en dergelijke de engelen en op de djinn hebben we nog nooit gezien, maar onze bron is de Koran en de Sunnah. En het geloven in de ghaibiaat, het geloven in het ongezien, is een karakter van een mutzakhi. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Zalika al kitabu laral baki, hudan lil mutzakhi, allazina yukminoona bil ghaid. En ik laat dit is het boek van Allah waarover er geen enkele twijfel is. Het is een leidraad van de muttaqeen. En wie zijn de muttaqeen? Zijn de muttaqeen zijn degenen die geloven in de rijbe in het ongezien. En deze nacht van ons, acht en zusters, huis in ons lichaam. En deze nacht zal Allah, subhanahu wa taala, één keer van ons weghalen met de engel des doods, de malakunmout, die zal komen om jouw naks weg te halen. En wanneer de malakunmout komt, de engel des doods komt om jouw nachts weg te halen, en je hebt een vieze naks, of je hebt een schone naks. En zorg ervoor dat wanneer de malakunmout komt, je een schone naks hebt. En dat jouw last niet vies is. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, dat hij de nuboos weghaalt van de lethamer, Allahu Yatawafal Anfusahine Mauti Ha. Walla Tilamta Musimalani Ha. Het is Allah die ten tijde van de dood de zielen weggaan van de mensen. En degene die niet dood gaan in hun slaap. Zelfs in jouw slaap komt Allah Subhanahu wa Ta'ala jouw nafs en jouw weghalen. Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt dat degene die hun nafs vies hebben gemaakt en andere vaten en de daliwoon die zullen problemen hebben straks van een malakul mouw komt on jouw nas met kracht en met een haak van jouw lichaam wacht te trekken want je hebt een vieze nas en een vieze nas is een nas die niet wil komen bij Allah subhanahu wa -ta ta'ala om zijn mas'oodiën om zijn verantwoordelijkheid aan Allah subhanahu wa -ta ta'ala af te leggen Allah subhanahu wa ta'ala zegt over lil mensen, "Wa la'an tara idh yadhlimuna fi ghamaratil mawt al Allah ghayra al-haqqi Allah subhanahu wa ta'ala in hun doodangst, ze zullen blijven van de dood, Keren en de engels zullen komen, en de engels zullen hun handen uitdragen, en zeggen echt, aan kom uit met jouw vieze las, lever jullie zielen af, deze dag zullen jullie betaald gezet worden, met een bestraffing van vernedering, van wie gehoord jullie over Allah, subhanahu wa ta'ala, hebben gezegd. zussen van de Islam? voordat wij gaan eten, we wassen wij onze handen. Want we weten we zijn buiten geweest. We hebben dingen uitgeraakt. We hebben mensen een hand gegeven. En je weet dat er bacteriën zijn in jouw handen, op je handen. En voordat je gaat eten, ga je het wassen, je, je wassen met de handen en, en zee. Want je wil geen vieze dingen in jouw lichaam binnenhalen. Wanneer onze kleren vies zijn. En het ruikt een beetje naar zee, gooi je hem in de wasmachine en ga je hem wassen. Ga je het en wanneer onze lichamen een beetje ruiken naar zweet, en we zijn een beetje bies, gaan we onder de douche en we nemen een bad. Wij doen zoveel moeite om gezond te blijven, om schoon te leven. Maar dat zijn slechts de fysieke dingen, de uiterlijke dingen, die wij zo goed schoonmaken. Maar vergeet niet, Slachterdoos en Zusters. Er zijn ook innerlijke dingen. Onze nachts moeten wij ook van tijd tot tijd schoonmaken. En deze not als wij niet schoonmaken graag de zusters, wordt het zoals Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd dat het hart van een mens wanneer een kind van Adam een zonde een kanalukta salda ala qalbi Wanneer een kind van Adam een zonde komt er een zwarte vieze stuk op jouw hart. En als je het doet en terugkeer naar Allah subhanahu wa ta'ala, heb jij je, je hart schoon gemaakt. Maar Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt: Maar wanneer jij geen zwaad doet en je doet nog een andere zonde, komt er nog een zwarte stip op je hart. Totdat je iedere keer een zonde doet en je hart helemaal vies en zwart is, en het te laat is om terug te keren naar Allah subhanahu wa ta'ala, want iemand die zijn hart zwart is, is de nacht ook vies. Wat Arsul sallallahu alaihi wa sallam zegt, Ida Wanneer de had goed is en schoon is, is de rest van de nacht schoon. En zo zie je af, moestal zusters, dat onze nas bij ogen schoon moeten maken. Moestal zusters, hoe wordt onze nacht fies? De eerste plaats... Op de enige, op de, op de belangrijkste wat maakt dat je nachts ziet wordt zijn je ogen en je oren en je tong. Je ogen is de grootste poort aan jouw nachts te vergiftigen. Je ogen zien bepaalde dingen en je oren horen bepaalde dingen. En tussen je ogen en je hart is er een connectie. Tussen je oren en je hart is er een connectie. Dat wat je ziet heeft een effect in je hart. En dat wat je hoort heeft een effect in je hart. En dat wat je zegt en praat heeft ook een effect in je hart. En zo zien wij... We weten allemaal dat als we naar buiten gaan zien, je allebei mooie reclames die blote vrouwen en die blote mannen. Dat je op de een of andere manier, iedere keer als je er naar kijkt en ziet, komt er een schipje in je hart. Als je als je niet altijd je nacht schoonmaakt, en dikker aan Allah subhanahu wa ta'ala doet, en een van de manieren om je nacht schoon te maken, is met dus dikker aan Allah subhanahu wa ta'ala. is dus door Allah subhanahu wa ta'ala te vragen, Oh Allah, Zakki, natsi, oh Allah, maak mijn nat schoon. Dus, als eerst is het heel erg belangrijk, dacht de fascist, dat je moet beseffen dat zo'n nat vies kan worden. En Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hij heeft gezegd dat elke kind wordt geboren met een schone nat. Elke kind wordt geboren puur en rein. En zonder zonde. In de islam is het zo dat wij niet geloven. Dat onze kinderen onze zonde gaan erven. <ansen> gaan <vitra'> Elke pas nieuwgeboren kind. Wordt geboren in staat van fitra. In een natuurlijke staat. Die zoekt. Direct naar Allah, Subhanahu wa Taala, aou en het zijn de ouders die maken dat een Jood, dat een Christen, of dat een puur aanbidder of dat een atheïst, of dat een ongelovige, maar op. Dus de eerste, wanneer je wil dat je nacht schoon wordt, begin bij jouw kinderen. Weet dat de dingen waar je kinderen naar kijken, als ze jaren jarenlang zulke dingen horen, als we jarenlang met de verkeerde vrienden omgaan, als we jarenlang verkeerde dingen hebben geleerd, dat op een gegeven moment, door jouw toedoen, de brus en zusters, die nafst overvoudt in raak, vachte brus en Allah subhanahu wa ta'ala, die zweert bij de nafst, wa nafsi wa فالهمها فجورها وتقواها قد اصلح من زكاها وقد خاب من دساها. بين النقص الله سبحانه وتعالى خير بين النقص بين النقص دي الله سبحانه وتعالى هي التبالانس هي الخد فالهمها فجورها وتقواها Allah subhanahu wa ta'ala heeft elke nacht de ilhaam gegeven. Elke nacht de ingeving gegeven wat goed is en wat slecht is. Iedere mens weet wat goed is en wat slecht is. Iedere mens weet dat in de diepste door toedoen van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat goed is en wat slecht is. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat de nacht vies is. Dat de afleha man zakaha. En succesvol zijn degenen die hun nacht hun ego, hun verlangen, hebben schoon schoongemaakt. En verloren zijn degenen die hun nacht hebben verwaarloosd. En als Anders zegt: Allah, subhanahu wa ta'ala naar Homosa, die de standplaats van Allah subhanahu wa ta'ala prijzen, en hun nacht kunnen betuigen, en hun nachts kunnen onderdrukken, de janna is voor hen een verblijfplaats. Dus als je Allah subhanahu wa ta'ala vertelt ons in de Koran, dat er verschillende soorten voors zijn. Maratibul anfus, maratibul nafs. Er zijn verschillende soorten nafs, en de eerste nafs die iemand heeft, of the last form van de nafs Is de nafs Allah subhanahu wa ta'ala Said in the Qur'an Wa ma u barbi u nafsi Inna nafs la ammarakun bisu' Allah, rahima rabbi. Inna rabbi, gakooru rahim. Yusuf s-salam. Deze uitgekozen Allah, subhanahu wa ta'ala, zegt deze a'ya. Hij zegt, Wa ma'ar ubarri nafsi. Inna nafsala anma'ratun bisuuh. Voorwaar, de nafs die neigt naar het slechte. De nafs <tos> die wil fikke dingen doen, en fikke dingen kijken, en fikke dingen luisteren. En Allah, subhanahu wa ta'ala, heeft voor ons gemaakt wat halal is en wat haram en van tijd tot tijd, de Nasser Amara Bishop, de Nasser Amara wil weten wat Haram is en gaat over de grenzen van Allah Subhanahu wa Ta'ala. In de Nasser, de Amara And En het is deze nacht, sisters de en zusters, en wie Allah Subhanahu wa Ta'ala een karim, een prins heeft gegeven en de prins van deze nas is de shaitan. Awwwwwwwwwwww Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt over deze nas. En degenen die zich verwijderen van de gedachten is en de zeker van de Rahman moet stellen voor hun nafs voor hun een Satan als metgezel. En dat is de laatste vorm van de nafs. Maar Allah Subhanahu wa Taala zegt er is een andere hogere vorm van for de nafs van onze ego waar wij naartoe. En dat is een nas al, al lawama En dat is de nas die zichzelf bekritiseert. En dat is de nas die zichzelf wascht. En dat is de nas die zichzelf reinigt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat deze nas een betere nas is. La uksimu bi qiyamah. Wa la uksimu bi nas al lawama En ik roep tot getuige de dag des oordeels. En ik roep tot getuige die zichzelf bekritiseert. En deze, de nacht. nats, deze nats, bezwijkt soms voor de kwade waswassen van de shaitaan. Maar in daarna spijt, kracht me, iedereen maakt fouten. En iedere nats die begaat zonder die Allahs behaam aan verboden heeft. Maar het is niet, het is niet dat hij je fouten begaat, het is dat hij je fouten inziet. ja, want wanneer je fout er niet in ziet, inna lillah wa inna illa yuradju'un. En dus moet je zien dat deze nacht een betere nacht is. En deze nacht begaat zonde, Maar deze nacht keert terug de raalvoud met talban aan Allah subhanahu wa ta'ala. En zo moet jij je nacht reinigen. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haast. Ida sa'at sa'atka atuka wa sarratka hasanatuka anta mu'min wanneer je slechte daden jouw slecht laten voelen bijvoorbeeld je hebt een zonde begaan en na die zonde voel je je slecht en je voelt je rot, dan is dat goed weet je waarom? omdat je tenminste dat gevoel hebt dat je slecht hebt gedaan en dat je rot voelt en dat je daarna terug moet keren naar Allah subhanahu wa ta'ala wa ida sarraf kehasana fa anta mu'min en als je goede daden jou goed laten voelen dan ben jij een mu'min Boeders en zusters, natuurlijk. We moeten streken naar een betere nacht. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt over deze nacht. Je hebt nog een andere. Mark dat een nacht. de hoogste vorm. A'la een nafs. Als jouw iman groot is geworden en sterk is geworden. En als de goede daden, de amalus salih, het meeste is wat je doet. Dan krijg je nafs al-muqna'inna. Dat is de nas die tot rust is gekomen. Dat is the de nas die tevreden is met Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala geeft deze nas een grote beloning en hij zegt Ja, en je toekom nafstel moet me inna, nafstel moet me inna, Irdi'i je ila rabdiki radiyatan merdiya, Fadghuli fiya ibadi, Fadghuli Jannati. En dat is voor de schone nacht. Je Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft geloofd. jij okay. tevreden ziel. Keer terug naar Allah. Met jezelf tevreden en met Allah tevreden. Treed onder mijn dienaren en treed mijn Jannah binnen. En over deze nacht, Deze nacht reciteer de Koran. Deze nacht luister. Wanneer Allah subhanahu wa ta'ala wordt opgenoemd, deze nacht verlangt altijd om naar de moskee te komen en goede daden te verrichten. Deze nacht is een schone nacht en die ruikt heel erg lekker. Zoals Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: amanu wa taqma in qulubuhum Allah Is het niet zo dat in het gedenken van Allah de etnischnaam, de rust in het hart. Want de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam had een nafsul mutma'innah. Hij had een tevreden ziel en een rustige ziel. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kwam eens een keer terug van een veldslag En hij zat onder een schaduw van een boom heel ver van zijn sahaba die hem konden beschermen. Er was toen een Mekkarin, iemand van Mecca die nog geen moslim was, die zag zijn kans schoon om Rasul sallallahu alayhi wa sallam te doden. Hij was nog geen moslim, zijn naam is Zalrat ibn Hij ging toen naar Rasul sallallahu alayhi wa sallam, terwijl de profeet daar lag onder de boom, met zijn zwaard naar de profeet. En hij zegt tegen Rasul sallallahu alayhi wa sallam, terwijl hij daar staat met zijn grote zwaard bij de profeet, O Muhammad, wie gaat jou nu tegen mij beschermen? Moet je voorstellen, Rasool sallallahu alayhi wa sallam onder die boom, alleen, geen enkele sahabi die hem kan beschermen, wordt aangevallen door een man en zegt, nu is jouw tijd gekomen, wie gaat jouw nu tegen mij beschermen? Rasool sallallahu alayhi wa sallam bleef rustig. Hij stond op en hij zei, oh Allah gaat mij beschermen. En deze man beefde en schrok van het antwoord van Rasool sallallahu alayhi wa sallam. hij zit zo en zwart. En Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pakte toen die zwaar en zei toen tegen die man, En wie gaat jou niet tegen mij beschermen? Dus La ilaha illallah, Mohammed Rasulullah. Hij werd direct right moslim op dat moment. Zie je graag op zijn zusters. Het is Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam alaikum. En met al muzma'in bij het tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'a. Een tevreden ziel en een tot rust gekomen ziel die vertrouwt in Allah subhanahu wa taala. Onder allerlei omstandigheden. Onder allerlei stressvolle omstandigheden. En het is deze nacht die tijdens de ziekte, die tijdens financiële zorgen, die tijdens het verlies van bezittingen of dood, of het verlies van het geliefde, altijd kalm blijft. Deze nacht blijft tevreden met wat Allah Subhanahu wa Ta'ala voor die nacht. Hij voorbestemt en wanneer iets slechts hem overkomt, zegt deze nas, aan Allah behoor ik en naar Allah zal ik terugkeren. Barakallahu li wa lakum al-Qur'an al wa wa nafa'ni wa alleen, ik kom, min <muching> al-ayat wa bikul kom, ik kom, ik kom, ik hu Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal'aqibatul lilmuttaqeen Wa sallallahu ala nabiyyina alameen Wa ala ala ajma'in Wo is dat just in de islam Er hey, is een hadith van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam An van Rasul sallallahu alayhi wa sallam Varin hay geduld van iemand beschrijft Rasul sallallahu alaihi wa sallam vertelt over het proces van iemand die op het punt staat dood te gaan en er zijn twee soorten mensen van wie de ziel naar buiten zullen worden gebracht door de engel des doods Rasul sallallahu alaihi wa Wanneer een gelovige, een mu'min, een gelovige op het punt staat te sterven, dan komen de engelen der genade met witte zijden en die zeggen tegen de nacht tegen de gelovige: kom er tevreden uit met de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En dus komt de ziel eruit als de beste geur van musk zo zie je iemand die op een punt staat dood te gaan kan twee zielen hebben of een ziel die stinkt of een ziel die de beste geur heeft van musk en de engelen geven het al elkaar door en de engelen houden van deze ziel van deze roer, totdat zij naar de poort van de hemelen brengen en dat zegt rasul sallallahu alaihi wa sallam maar verder. En wanneer iemand die niet gelooft op het punt staat te sterven brengen de engelen der bestraffing binnen zakken en zeggen, kom er tevreden uit met de woede van Allah over jou, naar de bestraffing van Allah. Dus komt de ziel eruit, en schreef niet, dus komt de ziel eruit als de vreselijkste staart van rotten vlees naar oude benen wij. O Allah, maak ons ziel schoon, O Allah. O Allah, laten de wij als wij doodgaan een schone ziel hebben die ruikt naar Musk. O Allah, subhanahu wa Taala. Oh Allah, ik smeek van u en wij zoeken toegelicht bij u voor deze vormen van ziel. O Allah. En de engelen zullen zeggen, wat een smerig stank. En de Engelen willen deze ziel vasthouden. Allah subhanahu wa Taala zegt.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 Rasul sallallahu subhanahu wa sallam zegt over een van deze zielen, een goede ziel is bijvoorbeeld die anderen voorrang geven boven zichzelf. Een ziel die van zijn broeder houdt zoals die van zijnzelf houdt. Allah sallallahu wa sallam zegt over de muhajirun en de Ansar, hoe de Ansar goede zielen hebben en hoe de Ansar de Mohadirun boven zichzelf.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 ze hebben nacht van de broeder op de eerste plaats gezet. En Allah zegt over zulke mensen. En degenen die de Hizra de, de, de, de, de hebben gedaan naar Medina. En tot geloof waren gekomen. Houden van degenen die naar hem zijn geëmigreerd. En ze hebben geen jaloezie in hun harten. Een van de ziekte of iets wat zo nacht fijn maakt is jaloezie. Al hasad, al hasad. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd. Iyakum wal hasada. Fa inna al hasada taakulul hasanaat. Kamar taakulul naar al haqad. Zeg jullie met jaloezie. Al hasad. Verwaar? Al hasad. Het gevoel die je hebt. Het vrak gevoel die je hebt in je hart. Die eet al jouw goede daden op. Zoals so vuur brandstof neemt. En Rasulullah Allah zegt En aan hen de voorkeur boven zelf zelfs als zij het no hebben. heaven. Een schoon hart maakt ook dat je een schone nacht hebt. Allah zegt: malayan wa la banoen illa man Allah bi qalbin salim. Op die dag des oorlogs so zullen jouw kinderen en jouw, en jouw bezittingen jou niet kunnen helpen, behalve degenen die Allah komen met een schoon hart. En deze schone hart moet ook een tedere hart hebben. Een hart die rahma heeft, maakt ook dat jouw ziel schoon wordt. Rasul sallallahu alaihi wa sallam was leiding. Hij was leiding. Hij was heel lief voor zijn medebroeders en zijn medezusters en zijn sahabes. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt, فَبِمَا min مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَا كُمْتَ فَضَّمْ al qalbi, lan fadu min حَوْلِي سَعْفُ anhum. Wat stof wil je hebben? in de je en het is door de rahma van Allah, door de genade van Allah, over oh Mohammed, dat jij vriendelijk met hem omgaat. En als je niet vriendelijk was, en als je streng was en hard was met hem geweest, dan zouden twee allemaal van jou hebben afgekeerd. Vergeef hun fouten. En dat is ook één. Om je nacht schoon te maken, moet je bereid zijn om je medebroeders en je medezusters te vergeven. De fouten die ze hebt begaan tegenover jou, waakt achter niet zo'n zusters. En Rasul sallallahu alayhi wa sallam was ook zo iemand. Zijn eigen persoonlijke belangen maakt niet uit of die nou werden nageleefd of niet nageleefd. Hij vergaf altijd zijn sahames. Broeders en zusters. Een ander vergif voor de nacht is al kieber. Trots. Iemand die denkt dat hij beter is dan de rest van de broeders. Allah zegt alantara ila lezina in heb <tieden> je niet gezien, degene die zichzelf beter zien dan anderen en ze gaan zichzelf zakat geven, ze gaan zichzelf reinigen, Allah is degene die reinigt wie hij wil. En Allah is niet onrechtvaardig. Een ander vergift broers en zusters van de nafs, die wij ook moeten schoonmaken is nifa uit en hypocrisie. Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat dit een van de foutste dingen is die jou nachts kan vervuilen, vraagt de broers of zusters. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over zulke mensen Hij zegt in surat al begint hij de surat met al daarin kan al-fitabila al-dafi tot het einde. Ja, hij begint met de gelovigen en hij vertelt ze een of twee. Eén of twee Sifas over de gelovigen. Vervolgens blijft hij de over degenen die niet geloven. En hij vertelt over één of twee of drie Sifas over de ongelovigen. En daarna vertelt hij over de monarchicoen. En over de monarchicoen vertelt Allah de meeste dingen. En onder de mensen zijn een aantal mensen die zeggen, wij geloven in Allah in de laatste dag, maar zij geloven niet. Zie daar, een van de ziekte van de nachts is de heukelarij. Zij denken dat zij Allah en degenen die geloven bedriegen. Maar zij bedriegen zij zichzelf. Hun macht is dat ze zichzelf bedriegen. Bedriegen. En dat, dat beseffen zij ook niet. En er is een ziekte in hun hart. Wat is deze ziekte in de hart? Dat is Maradun Dat is de marad van de huichelarij en de hypocrisie. Er is een ziekte in hun hart en Allah doet hun ziekte toenemen en voor hen is een pijnlijke bestraffing vanwege de leugen die ze hebben zitten vertellen Broeders en zusters ik hoop dat ik met deze gutba onszelf, de eerste stappen heb gegeven om onze nas in het vervolg te reinigen reinig niet alleen je huis of je lichaam of je auto of je huis of, of van alles en nog wat maar begin bij de nas want als jouw nacht schoon is, dan is de rest van het licht en de rest van de algehele omgeving opschonen voor Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'Azim wa nafa'ani wa iyyakum lima min al ayati wa dhikr al-Hakim. wa qaula hadha wa saqiruhu -huh. Rahim waqurrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma akhlih lana dinana ladhi bi 'asmati wa akhlih التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة بياك لنا من كل خير واجعل الموطرة O Allah, ik vraag U Allah, voor en accepteer onze smeekbeelden en onze dwaasen. O Allah, O Allah, vergeet onze zonden die we hebben begaan en die van onze ouders en van onze vrienden en van onze broeders op de dag der opstanding. O Allah, ja Allah, het is uw vergeving die wij willen, O Allah. Uw vergevingsgezindheid is groter dan onze zonde, O Allah. En uw genade geeft ons meer hoop dan onze daden, O Allah. Ja Muqallib al-Kulub, zakbet kulubuna vidinik. O wender van de harten, vestig onze harten in uw dien. Rabbanat kapbalin na eeneka ante alim. Ja Allah, wij vragen uw leiding en uw eerlijkheid, o oh Allah. Rapdanalatu ja zikulubana In laat ons het als het zien. En laat ons het o Allah. Allah, فاتصعوا الله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتبنا مع الشاهدين ربنا خصلنا ولنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وفي ماذا بالنار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإسان ويتاج القربة والمعارة الأشائي والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Van Wa na'udhu billahi min syurur anfusina min sayi'ati a'amalina. Ma yahdihi allahu al muhtadi wa ma yudlil falan tajiba lahu waliya mursida. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قولا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَحْمَالَكُمْ وَيَخْبِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يؤمن بالله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد ايها المسلمون اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله عز وجل Geachte broeders en zusters in de islam, deze goddag wil ik beginnen met een mooie hadith, een mooie overlevering van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt aan ons dat er een stuk vlees is in ons lichaam, als dat stukje vlees goed is,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 Iza a sola hat sola wa is a pasadat pasadat jaza do ala wahi al kalde. Dat stukje vlees in ons hart, dat wij moeten reinigen, krachtige broers en zusters, dat is ons hart. Broers en zusters, ik wil het vandaag hebben over de Tazdiat en Nacht. Het reinigen van onze ziel. Deze titel, Tazkiyatun Nats, wil zeggen, het reinigen van de ziel, met andere woorden, onze ziel, onze nats, kan fijn worden, graag de broers en zusters. Het is dan ook nodig om onze nacht, onze ziel, onze ego, jezelf, van binnen, van tijd tot tijd, schoon te maken, graag de broers en zusters. We maken ons huis schoon.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 En we weten allemaal, zakat is een van de vijfzijden van de islam. Zakat is Islam bestaat uit vijfzijden. Eerste zal de shahada alla Allah Allah en Allah wa alla Muhammad al-Rasulullah gedanken dat er niets en niemand is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. En dat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zijn boodschapper en zijn dienaar is. De tweede zaal is. Het verrichten van de Salah. De derde zaal is de vasting. De vierde zaal is het geven van de zakat. En de vijfde zaal, dat is de hutch. En wat betekent zakat? Zakaat betekent reinigen en zuiveren. Die 2,5 procent, en zusters, die wij jaarlijks aan zakat weggeven. aan de arme mensen, heeft de bedoeling dat wij ons het maan,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 Het woordje Tanskia komt van de zakat en het betekent de slechte elementen, de kwade elementen uit jouw ziel halen en jouw nachts halen. Met andere woorden, Tanskia to nachts betekent het kwaad, het fijne van je nacht schoonmaken. Het betekent ook, achter de Zakaat dus, Tanskia to nachts kritisch naar jezelf kijken, zodat je zelf wordt verbeterd. Allah subhanahu wa taala zegt in de Koran in Surah nummer 24 vers nummer 21. Wa laulatul Allah ya laikum wa rahmatuhu. Ma zaka minkom min ahd abda. Waatim Allah yzaki min ysha. Wa Allah sami'u maalim. En als het niet voor de gunst van Allah subhanahu wa taala zal zeggen dat de behaften Allah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 aankoes is het meervoud van nachts. Je moet eerst bij je nachts beginnen. Je moet bereid zijn om jouw nachts te veranderen. Dan pas gaat Allah subhanahu wa ta'ala jouw reinigen van jouw nachts, schaak hem, zachtjes dus. En wat is deze nachts, schaak hem, zachtjes dus. En hoe wordt onze nachts vervuild, is, schaak hem, dus. Een andere woord die je ook al vaak hoort voor het is het woord roer. Roer en nacht worden vele afwisselend door elkaar gebruikt. En er kwam eens een delegatie naar Rasul sallallahu alayhi wa sallam en die vroegen aan Rasul sallallahu alayhi wa sallam: wat is deze roer? Wat is deze nacht? En Allah subhanahu wa ta'ala zei: wat is wa, aloe la ta'ani roer? Kuli roef min amri rabbi Wama ma outitum min al-alimi illa korina. En zij vragen jou, O Muhammad, over deze roef. Wat is deze roef? Hoe zit deze roef eruit? Zeg, kuli roef min amri rabbi. De roef behoort tot de zaken van Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma min al-alimi. In En jullie zijn slechts een klein beetje en Een klein beetje kennis gegeven over deze roer. En de roer behoort tot de Goyiaat. En wij geloven op de eerste plaats in de Goyiaat. In de ongeziene dingen waar we voor, over vallen. Allah subhanahu wat ta'ala ons vertelt. Allah subhanahu wat ta'ala vertelt ons over de Jannah. We hebben nog nooit de Jannah gezien. Allah en het paradijs, en het leven in het graf en dergelijke, over de engelen en over de djinn hebben we nog nooit gezien, maar onze bron is de Koran en de sunnah en het geloven in de ghaibiaat, het geloven in het ongezine, is een karakter van de mutaqi Allah subhanahu wa ta'ala zegt alif la mien, kan kitabu la ray baki, hudan li mutsaqin, allazina bil ghaibu en ik dit is het boek van Allah waarover er geen enkele twijfel is. Het is een leidraad van de mutakoon. En wie zijn de mutakoon? Zijn de mutakoon, zijn degenen die geloven in de rijbe, in het ongezien. En deze nacht van ons, achterbroers en zusters, huidt in ons lichaam. En deze nacht zal Allah subhanahu wa ta'ala één keer van ons weghalen. Maar de Engel des Doods, de Malakun Maut, die zal komen om jouw naks weg te halen. En wanneer de Malakun Maut komt, de Engel des Doods komt om jouw naks weg te halen en je hebt een vieze naks of je hebt een schone naks. En zorg ervoor dat wanneer de Malakun Maut komt, je een schone naks hebt. En dat jouw naks niet vies is. Allah subhanahu wa ta'ala zegt... Dat hij de nufous weghaalt van de lichamen. Allahumma ja tawafal anfousa khine maultiha. Walla ti lamta musi Het is Allah die ten tijde van de dood de zielen weghaalt van de mensen. En degene die niet doodgaan in hun slaap. Zelfs in jouw slaap komt Allah subhanahu wa ta'ala. Jouw nachts en jouw roep weghalen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat degenen die hun nafs vies hebben gemaakt en andere vader hebben geleid en de balimon die zullen problemen hebben straks van een malakun komt om jouw nacht met kracht en met een haak van jouw lichaam wacht te dekken. Want je hebt een fietsen nas En een fietsen nas is een nacht die niet wil komen bij Allah subhanahu wa ta'ala om zijn maskouliën, om zijn verantwoordelijkheid aan Allah subhanahu wa ta'ala af te leggen. Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt over zulke mensen, wanneer Allah in de wali monachi wamarat in de mount, wanneer Allah katubasipu Aidhim Akhreju en Fusakum en Jawmatujaune Aidabalwon di Makum Tum Tsakuluna Alawlahi waiwalhakku al-Aya. Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt, en als je ziet wanneer we oude paarden komen. In hun doodangst, ze zullen breken van de dood. Kier en de Engels zullen komen en de Engels zullen hun handen uitbreiden en zeggen: zullen... ach, Rijjoel en Pusakun, kom uit met jouw fietsen nachts. Lever jullie zielen af. Deze dag zullen jullie betaald gezet worden met een bestraffing van vernedering vanwege wat jullie of Allah subhanahu wa ta'ala hebben gezegd. Moest dat in de islam? Voordat we gaan eten, wassen wij onze handen want we weten we zijn buiten geweest we hebben dingen aangeraakt we hebben mensen een hand gegeven en je weet dat er bacteriën zijn in je handen op je handen en voordat je gaat eten gaat je wassen, gaat je, gaat je wassen met de handen en, en zijk want je wil geen vieze dingen in je lichaam binnenhalen. wanneer onze kleren vie zijn en het ruikt een beetje naar zee, gooi je hem in de wasmachine en ga je hem wassen kakken dus alsjeblieft en wanneer onze lichamen een beetje ruiken naar zweet, En we zijn een beetje vies, Gaan we onder de douche en we nemen een bad. Wij doen zoveel moeite om gezond te blijven. Om schoon te leven. Maar dat zijn slecht de fysieke dingen. De uiterlijke dingen die wij zo goed schoonmaken. Maar vergeet niet, achter de en zusters. zijn ook innerlijke dingen. Onze nachts moeten wij ook van tijd tot tijd. Schoonmaken. En deze nuts. Als wij die niet schoonmaken, geachte de en zusters, so wordt het zoals Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam heeft gezegd: dat het hart van een mens, wanneer een kind van Adam een zonde pleegt, kan een nut tot Wanneer een kind van Adam een zonde komt er een zwarte, vieze stik op jouw hart. En als je het doet, en terugkeert naar Allah subhanahu wa ta'ala heb je je hart schoongemaakt maar sallallahu wa sallam zegt maar wanneer je geen taalba doet en je doet nog een andere zonde komt er nog een zwarte stip op je hart totdat je iedere keer een zonde doet en je hart helemaal vies en zwart is en het verlaat is om terug te keren naar Allah subhanahu wa ta'ala want iemand die hart zwart is is de nat ook vies wat absoluut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, is het Allah, Allah, is de rest van de Allah, schoon. is Allah, zie ik Allah, schoon. En zo zie Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, op de enige, op de, de belangrijkste, wat maakt dat je nachts wordt, zijn je ogen en je oren en je tong. Je ogen is de grootste poort om je nachts te vergiftigen. Je ogen zien bepaalde dingen en je oren horen bepaalde dingen. En tussen je ogen en je hart is er een connectie.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 Komt er een stukje in je hart als je als je niet aftrekt je nacht schoonmaakt en dikker aan Allah subhanahu wa ta'ala doet. En een van de manieren om je nacht schoon te maken, is me dus dikker aan Allah subhanahu wa ta'ala. Is dus door Allah subhanahu wa ta'ala te vragen, o oh Allah zaki natsi, oh Allah maak mijn nacht schoon. Dus als eerst is het heel erg belangrijk achter de assassistische.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 Elke pas nieuwgeboren kind wordt geboren in staat van fitra, in een natuurlijke staat die zoekt die raakt naar Allah subhanahu wa taala, fa abawahu yuhaidanihi, au je au hier. En het zijn de ouders die maken dat een Jood, dat een Christen, of dat een aanbidder of dat een atheïst, of dat een ongelovige doe maar op. Dus de eerste Wanneer je wil dat je nachts schoon wordt, begin dan jouw kinderen. Weet dat de dingen waar je kinderen naar kijkt, als ze jarenlang zulke dingen kijken, als ze jarenlang zulke dingen horen, als ze jarenlang met de verkeerde vrienden omgaan, als ze jarenlang verkeerde dingen hebben geleerd, dat op een gegeven moment, door jouw toedoenvachte broers en zusters, je nachts in kunnen raken, brus en Allah subhanahu wa ta'ala this created by the Nafs wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad asliha man zakkaha wa qad khaba man dassaha by the Nafs Allah subhanahu wa ta'ala created by the Nafs by the Nafs di Allah subhanahu wa ta'ala het gebalanceerd en goed khut het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 En Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat de nacht fief is. Dat de afleha man zakkaha. En succesvol zijn degenen die hun nacht, hun ego, hun verlangen hebben schoongemaakt. En verloren zijn degenen die hun nacht hebben verwaarloosd. En ergens anders zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amman man ghata maqama rabbihi wa nahan nafsa'anil hawa. En degene die de standplaats van Allah subhanahu wa ta'ala vrezen en hun nafst kunnen betogen en hun nachts kunnen onderdrukken, de jannah is voor hen een verblijfplaats. Doe dat Allah subhanahu wa ta'ala vertelt ons in de Koran, dat er verschillende soorten of van zijn. Maratibul anfus, maratibul nafs. Er zijn verschillende soorten nafs en de eerste nafs die iemand heeft, of de laatste vorm van de nafs is de nafs al-ammara bis -so. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Qur'an, "Wa ma ubri'u nafsi inna de nafsa la'ammara Illum, Rahim Rabbi, Inna Rabbi van Guru Rahim, Jusuf, Alain, Salam. Dus uitgekozen door Allah Subhanahu wa Ta'ala, zegt deze ara. Hij zegt, waarom is er Inna naast Allah, een mara tunbisu, voor waar de nacht die neigt naar het slechte, De nacht die heel piepke dingen doet en piepke dingen kijkt en piepke dingen luistert. En Allah Subhanahu wa Ta'ala heeft ons gemaakt wat halal is en wat halal. En van tijd tot tijd, de Nasr al-Ammar de Nasr al wil weten wat haram is en gaat over de grenzen van Allah subhanahu wa ta'ala. In de Nasr al-Ammar al En het is deze Nasr, dacht ik met de zusters, aan wie Allah subhanahu wa ta'ala een kareem, een print heeft gegeven. En de prins van deze Nasr is de Shaitaan. Aouh, Billahi Mubahi. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over deze Nasr.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 En dat is een nafs al lawama En dat is de nafs die zichzelf bekritiseert. En dat is de nafs die zichzelf waskt. En dat is de nafs die zichzelf reinigt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat deze nafs een betere nafs is. La uksimu bi yaw qiyamah. Wa la uksimu bin nafs al lawama En ik roep dat ...en ik, ik roep tot getuigen ...de nas die zichzelf bekritiseert... ...en deze de bekritiserende bekritiseerende nas... ...deze nas... ...bezwijkt soms voor de kwade waswasser van de shaitaan... ...maar in daarnaast spijt... ...ik ...iedereen maakt fouten... ...en iedere nas die begaat zonder ...die Allahs begaan verboden heeft... ...maar het is niet... ...het is niet dat hij je fouten begaat... ...het is dat hij je fouten inziet... Ja, want wanneer je je fout er niet in inna lillah, wa inna illegir En dus moet je zien dat deze nacht een betere nacht is, en deze nacht begaat zonde, maar deze nacht keert terug de rouwval met talba Allah subhanahu wa ta'ala, en zo moet je je nacht reinigen. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asa, Wanneer die slechte en ze zegt, laten voelen, anta mu'min. en je slechte daden je zegt, laten voelen. Bijvoorbeeld je je een en je en na en zegt, voel zegt, en en je en je rot, is dat goed. Weet je waarom? Omdat je tenminste dat gevoel hebt dat je slecht hebt gedaan en dat je rast voelt en dat je daarna terug moet keren naar Allah subhanahu wa ta'ala. fa anta mu'min. <tieden> en als je goede daden jou goed laat te voelen, dan ben jij een mu'min. Broers en zusters, natuurlijk, wij moeten streven naar een betere nacht.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 Jannati. en dat is voor de schone nas die Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft beloofd oh jij tevreden ziel keer terug naar Allah met jezelf tevreden en met Allah tevreden treed onder mijn dinaren en treed mijn jannah binnen en over deze nacht, deze nacht reciteer de Koran deze nas huilt wanneer Allah subhanahu wa ta'ala wordt opgenoemd, deze nas verlangt altijd om naar de maskee te komen en goede daden te verrichten. Deze nacht is een schone nacht en die ruikt heel erg lekker. Zoals so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam heeft gezegd. Allezina amanu wa taqma in u hum bi Allah ala bi zikrillahi taqma in Is het niet zo dat in het gedenken van Allah de ikmiknaan de rust in het hart want de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam had een nafshul in. Hij had een tevreden ziel en een rustige ziel. Rasulullah alaihi wa sallam kwam eens een keer terug van een veldslag en hij zat onder een schaduw van een boom, heel ver van zijn sahabas die hem konden beschermen. Er was toen een Mecca iemand van Mecca die nog geen moslim was, die zag zijn kans schoon. De hij was toch een moslim. Zijn naam is ibn Bilhari. Hij ging toen naar de Rasool sallallahu alaihi wa sallam, terwijl de profeet daar lag onder de boom met zijn zwaard naar de profeet. En hij zegt tegen Rasool sallallahu alaihi wa sallam, terwijl hij daar staat met zijn grote zwaard bij de profeet, O Mohammed, wie gaat jou nu tegen mij beschermen?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 En Rasulullah verpakte toen die zwaard en zei toen tegen die man, en die gaat jou nu tegen mij beschermen. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hij werd direct moslim op dat moment. Zie je, gaat op zijn zusters. Het is Rasulullah, las laat in, En las al mukma'in, in, heeft tawakkul al Allah subhanahu wa ta'ala. Een tevreden ziel en een tot rust gekomen ziel, die vertrouwt in Allah subhanahu wa ta'ala. Allerlei omstandigheden, onder allerlei stressvolle omstandigheden. En het is deze nacht een utma die tijdens de ziekte, die tijdens financiële zorgen, die tijdens het verlies van bezittingen of dood, of verlies van een geliefde, altijd kalm blijft. Deze nacht blijft tevreden met wat Allah Subhanahu wa Ta'ala voor die nacht.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 Alhamdulillahi Rabbil Aalameen Wal lil Wa sallallahu ala nabiyyina al ameen Wa ala alia jema'in Who Islam? Er is een hadith van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An overleafling van Rasul sallallahu alaihi Waarin hij gedood van iman beschrijft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 Van rotten vlees, na oda dillahim wij. O Allah, maak ons ziel schoon, O Allah. O Allah, laten wij als wij doodgaan een schone ziel hebben, die ruikt naar musk, O Allah. Subhanahu wa o Allah, ik smeek van U en wij zoeken toeglucht bij U voor deze vormen van zielen, O Allah. En de engelen zullen zeggen: Wat een smeergestank. En de engelen willen deze zielen vasthouden. Allah subhanahu wa zegt: Wattak u jongen, tuurgiaoon vini إلى Allah, zomma tuwatta kulu nafsim ma kasapat, wa hum la En prees de dag waarom jullie pa Allah subhanahu wa ta'ala zullen terugkeren, dan zal aan elke ziel, elke ziel zal worden betaald voor het al die geeft. Moest dat zoeken de islam.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 Allah subhanahu ta wa ta'ala said over the Muhajirun and the ansar who the Ansar who the zipper had it, and who the ansar, the Muhajirun, both of them. الرئدان فارحطن والذين والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا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 al hasad, al hasad. Rasulullah sallallahu alaihi Allah is heeft gezegd. إياكم hier, فإن al hier, الحسنات كما hier, Allah الحطب hier, Allah is hier, Allah is hier, Allah is de Allah Het gevoel die je hebt, het je die je hebt in je hart, die eet al hier, goede is op, zoals vuur brandstof. En Rasul Allah zegt, وَيُؤْفِرُونَ على أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِذِim خَخَاصًا En geven aan hen de voorkeur boven hen zelfs als zij het nodig hebben. Meneer Zuzers, een schoon hart maakt ook dat je een schone nacht hebt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt Op die dag des oordeels zullen jouw kinderen en jouw bezittingen jou niet kunnen helpen behalve degene die Allah komen met een schoon hart en deze schone hart moet ook een teedere hart hebben. Een hart die rahma heeft, maakt ook dat jouw ziel schoon wordt. Rasool sallallahu alayhi wa was leiding. Hij was leiding. Hij was heel lief voor zijn medebroeders en zijn medezusters en zijn Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ مِنْ واستغفر لهم وشاورهم في الأمر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 was ook zo iemand. Zijn eigen persoonlijke belangen maakte niet uit of die nou werden nageleefd of niet nageleefd. Hij vergaf altijd zijn sahames. Moeders en zusters. Een ander vergif voor de nachts is al kiber Trots. Iemand die denkt dat hij beter is dan de rest van de broeders.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 Huichelarij en hopocritie. Alas, we gaan wat aan de zeggen: dat dit een van de foutste dingen is die Jan nachts kan vervuilen... graag de broers en zusters. Allah we gaan wat aan over zulke mensen. ...hij zegt zorg dat we dachten: ...begint hij de zorgen met Alislam, niemdadelijk, ik heb die tabila al tot het einde. Ja, hij begint met de gelovigen en hij vertelt: één. Eén of twee sifas over de gelovigen. Vervolgens de geëefdheid over degenen die niet geloven. En hij vertelde ook één of twee of drie sifas over de ongelovigen. En daarna vertelt hij over de manafikoon. En over de manafikoon vertelt Allah de meeste dingen.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 Zij denken dat zij Allah en degene die geloven bedriegen. Maar zij bedriegen zij zichzelf. Hun macht is dat ze zichzelf bedriegen. En dat, dat beseffen zij niet. En er is een ziekte in hun hart. Wat is deze ziekte in de hart? Dat is Maradun Vater. Dat is de marad van de huichelarij en de hypocrisie. Er is een ziekte in hun hart.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 van de lijk en de rest van de oude omkapping opscholen inshaAllah. BarakAllahu li wa lakum fil Quran al azim wa nafani wa iya'um limatihi min al-Ayat wa al-Dik al-Hakim. wa sahuruh. Inna hu wa waqur rahim. Allahu Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Dma sallayta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Inna ta hamidu majid. Allahumma ma lana dinana mina laddiu asma tu wa na wa aṣlilna dunya. التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة بياة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اكراك الله, الله فهو onze smeekgebeden en onze doa O Allah, O Allah vergeef onze zonden die we hebben begaan en die van onze ouders en van onze vrienden en van onze broeders op de dag dat tot O Allah Rabbanaxivlana wal ikhwalim allazina sabakuna bil iman wala fi quloobina hinnan lillazina amanu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 en uw deem. Rabbana faqtal minna inneke alim. Wa sub alayna inneke anta raheem. Ya Allah. Wa vragen uw layden en uw eerlikheid o Allah. Rabbana laat Ya Allah. laat ons het waar as het vare zin. Laak ons het vare kalfan o Allah. Allahumma wa zubna tiba'a wa al albaakil wa zubna en laat ons het false als het Falsche zien. En weerhoud ons vanaf het Falsche, O Allah. Dat we het Amen hebben, dat we het Amen hebben, dat we het والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ببنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي ماذا بنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإسان وإنه تاج قربة والمعارة الأشياء يعيدكم لعلكم تذكرون